12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. NMA-topman met verlof na beschuldigingen over vriendjespolitiek. CDA en PVV tegen hoger btw-tarief op voedsel. En D-Day voor SAAP. Vanmiddag is het bewolkt. En in het zuidoosten is er zelfs kans op een bui. Het wordt 11 graden op de Wadden en 15 graden in het binnenland. Morgen is er vooral in het oosten veel bewolking. In het westen, wat stapelbewolking met af en toe zon. Het wordt iets warmer en de dagen daarna wordt het zonniger en nog warmer. De Rijksrecherche doet onderzoek naar Pieter Kalpfleisch... voorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de NMA. En dat vanwege mijnheid en ambtelijke corruptie. Vanwege dat onderzoek is Kalpfleisch voor onbepaalde tijd... met verlof bij die NMA. Jeroen de Jager volgt deze zaak voor de NOS. Nou, het heeft alles te maken met de zogeheten heten zaak. Dat is een projectontwikkelaar bij Schiphol. In de jaren negentig speelde dat allemaal. Chipsol had toen heel veel grond rond Schiphol. Wilde daar op een gegeven moment uh, grote projecten gaan bouwen. Maar op een gegeven moment allerlei juridische procedures tegen Chipsol uh, En Chipsol verloor vervolgens het grootste deel van die grond weer. En Kalpflaasch zou daar op de achtergrond een rol bij hebben gespeeld. Kalpflaasch was in die tijd rechter in Den Haag. Samen met de zekere uh, Hans Westenberg... Kalpfleisch was ook bevriend en, en had ook zakelijke banden met de tegenpartij van Chipsol En hij zou ervoor gezorgd hebben dat al die juridische procedures bij de rechtbank Den Haag in het nadeel van Chipsol uitvielen. En dat is dus die ambtelijke corruptie die wordt onderzocht. Ja, nou is niet alleen ambtelijke corruptie, maar er is ook een onderzoek naar mijn heet. Hoe zit dat dan? Nou, dat, dat bedrijf uh, Chipsol, waar ik het over heb... dat is al een tijdje bezig om aan te tonen... dat er toen uh, sprake is geweest van vriendjespolitiek. Er worden allerlei getuigen verhoord uh, onder Ede. En in november vorig jaar is Kalpfleisch ook gehoord onder Ede. En die heeft toen ontkend dat er sprake is geweest uh, van vriendjespolitiek. Uh, vervolgens meldt zich een klokkenluidster van de rechtbank Den Haag. Een givier uh, van die rechtbank die is vorige week als getuige gehoord. En uit dat verhoor bleek weer dat volgens haar... er wel degelijk uh, achter de schermen allerlei dingen zijn bekonkeld. En zij kon dat weten omdat ze in die tijd een relatie had met Kalpflash En hij haar ook uh, allerlei dingen toevertrouwde. En dat is dus de, de mijn eet in deze zaak. Jeroen de Jager. Kalpflash laat via een woordvoerder weten... dat hij inhoudelijk niet op de zaak wil ingaan. En hij ziet de rechtszaak met vertrouwen tegemoet. Dat laat hij dan wel weten. Zijn termijn bij de NMA loopt overigens per 1 juli af. CDA en PVV willen niet dat de BTW op eerste levensbehoeften omhoog gaat. Ze zijn daarmee tegen een belangrijk onderdeel... van het belastingplan van staatssecretaris Wekers. Wekers maakte vanochtend bekend dat hij het lage BTW-tarief... deze kabinetsperiode wil verhogen van 6 naar 8 procent. De inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting gaan omlaag. De PVV noemt het onbespreekbaar dat de winstbelasting daalt... maar de boodschappen duurder worden. CDA vindt een lagere vennootschapsbelasting positief, maar wil ook dat voedsel niet duurder wordt. De VVD is het wel met het plan eens. PvdA en GroenLinks steunen het principe dat arbeid zwaarder wordt belast en consumptie minder, maar ze zijn niet voor een lagere vennootschapsbelasting. GroenLinks is verder tegen verlaging van het hoogste belastingtarief, en de PvdA wil niet dat de lage inkomens erop achteruit gaan. Er is nog weinig bekend over wat zich gisteravond heeft afgespeeld... in het Groningse dorp Buffalo. De politie van Friesland en Drenthe en de Rijksrecherche... doen onderzoek naar de Schietpartij... waarbij een politieagent om het leven kwam... na de dood van een vrouw of een meisje in het huis aan de Herenstraat. Vanmorgen kon waarnemend burgemeester Pieter van der Zaag... nog weinig zeggen over de toedracht van de gebeurtenissen. Wel kon hij wat zeggen over de impact van de gebeurtenissen in het dorp. Dat is moeilijk om het totaal te overzien. Je kunt alleen zeggen, diegene die ooggetuigen zijn geweest... heeft het vaak meeste impact op. Uh, vanavond gaan we dan ook dat proberen met elkaar te delen. He, dus Dat ze ook onderling dat uitwisselen. En ook vragen die ze naar ons willen stellen die ook gesteld kunnen worden... zullen wij ook naar, naar vermogen beantwoorden. En er alleen maar zijn helpt wel. Maar uh, ik denk dat dit wel een poosje duurt voordat men dit een plekje geeft. He, dat, dat is bij elke uh, uh, bijzondere gebeurtenis... En eh, ook, ook zo, zo verrassend eh, op een avond ineens. En dan, dan ja, denk je, hoe is dat mogelijk? Hè? Het was een appartementencomplex waar eh, in eerste instantie een vrouw om het leven is gekomen. Daarna eh, natuurlijk de gebeurtenis bij, de, bij het station waarbij een agent is, uh, is uh, doodgeschoten. Wat, wat kunt u vertellen over dat complex? Uh, waren dat gewoon appartementen? Dat waren gewoon huurhuizen. En logisch is dat... Uh, daar wonen uh, jongere mensen, maar ook wel ouderen. Want iedereen dacht dat het alleen maar jongeren en een doorgaanshuis was. Dat, dat is dus niet zo. Uh, ik heb ook met een ouder iemand gesproken van, van goed 60 jaar... die er ook al heel wat jaren woont. En ook goed naar de zin. Dus uh, dat, dat, uh, men, men verzendt ook wel wat, men denkt dus wat. Maar dat waren gewoon huizen die gewoon normaal verhuurd worden. Bewoners kunnen die in het appartementencomplex wonen... die kunnen voorlopig niet terug naar huis. Wat gebeurt er met hen? Nou, zij hebben uh, bijna voor... 90% eigen plekjes gevonden. Dat verwondert me ook niet zo, want je hebt wel familie of vrienden in de buurt. Dus daar ga je eerst heen van uh, uh, twee mensen die hadden geen adres. Die hadden misschien nog via hele uh, kromme wegen om twee uur nog een adres in Groningen kunnen vinden. Maar daar hebben wij gezegd, nee, jullie krijgen een hotel. En dat hebben we voor hen geregeld. Op een kleine gemeenschap als Buffalo heeft dit natuurlijk enorme impact. Wat gaat u doen als gemeente om ja, de, de omstandigheden te verzachten en mensen te helpen? Nou, we gaan dus vanavond, is aan het begin van, en we gaan in nauw overleg met eh, ook een dorpscommissie en met anderen die daar ook eh, via bepaalde verbanden eh, verbonden zijn. We zeggen, is er nog behoefte om op een andere manier ook met elkaar eh, de komende dagen daar wat eh, met elkaar over te spreken, dan zullen wij dat zeker eh, oppakken. Een verslag van Paul Sanders vanavond dus in het dorpshuis in Buffalo... een besloten bijeenkomst voor dorpsbewoners. Een inval in een woonwagenkamp in Utrecht heeft de politie drugs en wapens gevonden. En zeven bewoners van het kamp zijn aangehouden. De politie. In totaal hebben we twee vuurwapens aangetroffen. Een grote hoeveelheid hennep, een kleine hoeveelheid harddrugs en een hennepdrogerij. En daarnaast ook nog twee vuurwapens. Verder deelde de Belastingdienst 43.000 euro aan dwangbevelen uit... en is er beslag gelegd op een auto en een scooter. Dit is het NOS Journaal, met Dorald Megens. Het is erop of eronder voor Saab in Zweden. Vandaag moet er een oplossing worden gevonden voor de noodleidende autofabrikant. Vorig jaar werd Saab nog door het Nederlandse spijker van de ondergang gered. Maar de fabriek in het Zweedse Trollhättan ligt door financiële problemen al ruim een week stil. Correspondent Rolien Kreton is in Trollhättan op het fabrieksterrein. Rolien, hoe is de stemming daar? Nou, hier is het, uh, ziet het er verlaten uit, uh, maar mensen die je spreekt, werknemers, die zijn heel erg gespannen. Uh, iedereen hoopt natuurlijk dat Saab het overleeft, maar het is maar zeer de vraag of dat gaat lukken. De toeleveranciers, die hebben echt een harde eis gesteld. Eerst willen we geld zien, uh, dan leveren we pas producten. Dat is ook de reden dat die fabriek nu uh, stil ligt. Dus ze willen niets meer leveren voor er wordt betaald. Ja. En uh, ja, de vraag is wat er gaat gebeuren. En er zijn al toeleveranciers die mensen naar huis gestuurd hebben. Hè? Dat uh, 80 medewerkers gisteren eruit. Gisteren zijn inderdaad 80 medewerkers uh, de eerste ontslagen gevallen. Ja. En ja, de, de verwachting is dat er uh, meerdere zullen volgen. De burgemeester van Trollhättan, die heb jij gesproken. Wat zei hij daarover? Ik heb hem vanochtend voor het laatst gesproken en hij zei dat hij uh, nog steeds hoopvol was. Dat is een man die Saab echt van binnen en van buiten kent. Hij heeft eerst ruim 30 jaar bij Saab gewerkt, is toen vakbondsleider geweest en toen, uh, daarna uh, burgemeester geworden. Uh, maar ja, er zijn andere vakbondsmensen die zeggen dat we nog niks hebben gehoord nu van Saab. Dat is toch een veegteken. teken. Uh, want verwacht werd eigenlijk dat ze vanochtend met een uh, reddingsplan zouden komen. Dat is nog niet gebeurd. Dus ja, het kan alle kanten op. Waar, waar zit hem de kneep bij de, bij de gesprekken? Nou kijk... Het, het, het, het belangrijkste probleem nu is dat Saab kapitaal nodig heeft om alle schuldeisers eh, te betalen. Op dit moment worden er onder hoge druk onderhandelingen gevoerd tussen Spike en eh, investeerders. Maar die onderhandelingen die, eh, zijn gecompliceerd en die gaan langzaam omdat ook de Zweedse overheid eh, aan tafel zit. Die moet die eh, nieuwe investeerders en nieuwe constructies goedkeuren. En dat eh, gaat moeilijk en dat duurt lang. Ja. Uh, ja, mogelijk dat er vanochtend wat kwam, maar er kwam niks. Dus uh, om wat te zeggen, van wanneer komt er, uh, komt er wel wat? Wanneer is er weer er ook? Heel moeilijk om te zeggen. Iedereen uh, wacht daarop, ook de burgemeester. Die, uh, die zit nu bij zijn telefoon te wachten op, uh, op nieuws. Uh, het is gewoon heel moeilijk te zeggen wanneer er wat duidelijk wordt. Oké, okay, we blijven het volgen. Rolien Kraton in Trolhetten, dank je IJsland begint deze zomer met uitbetalingen aan de gedupeerden van de iSafe-bank waaronder ook gemeentes en provincies. Dat schrijft de IJslandse premier Sigurdar Tottier in een brief in de Volkskrant. De betalingen komen uit de boedel van ice moeder Landsbanki. Volgens de IJslandse premier heeft de uitslag van het tweede referendum op IJsland geen effect op de terugbetaling. Zaterdag wees de bevolking van IJsland voor de tweede keer een akkoord voor terugbetaling van ice te goede af. De boedel van Landsbanki heeft een waarde van 7 miljard euro. Daarmee kunnen de spaders voor minstens 90 worden gecompenseerd. Waaronder ook de overheden die geld hadden uitstaan bij iSafe. Bij een brand in een appartementencomplex in Parijs zijn vijf mensen omgekomen. Ruim 50 mensen raakten gewond, van wie zes ernstig. Brand brak vannacht uit in het houten trappenhuis en daardoor zaten veel mensen vast in het gebouw. Vier bewoners kwamen om toen ze in paniek uit het raam sprongen. Brandweer heeft het vuur in Parijs inmiddels onder controle. Oorzaak van de brand is onbekend. In Parijs zijn relatief vaak branden in appartementencomplexen. Veel gebouwen zijn slecht onderhouden. De meeste ouders vinden het niet nodig om hun kinderen meer te laten bewegen... of ze gezonder te laten eten. Volgens een onderzoek van TNO vinden ouders aandacht voor een gezond gewicht wel goed... maar doen de er in de praktijk weinig mee. Maar één op de zes ouders vindt dat hun kinderen meer moeten bewegen... en één op de vier vindt dat hun kinderen meer groente en fruit moeten eten. Tweederde van de volwassenen overigens eet volgens TNO ook niet genoeg groente en fruit. En ouders moeten wel het goede voorbeeld geven, zeggen de onderzoekers. Die kinderen die kijken naar je, die zien ook hoe de ouders eh, dagelijks bewegen... en bijvoorbeeld eh, wel de fiets pakken als ze boodschappen gaan doen... of als ze naar school gaan en niet de auto... Die zien ook wat hun ouders eten. Dus dat helpt om kinderen van, van het begin af aan een goede leefstijl aan te leren. Goed voorbeeld doet goed volgen. Het onderzoeksinstituut noemt het wel goed nieuws... dat bijna alle kinderen en driekwart van de volwassenen dagelijks ontbijten. Sport. Schalke 04 is de grote verrassing in de halve finales van de Champions League. De Duitse club doet het in de competitie erg slecht. Internationaal gaat het dus wel erg goed. Titelverdediger Inter Milaan werd gisteravond uit de Champions League gestoten. Klaas-Jan Huntelaar is spits bij Schalke. Door een blessure speelde hij niet mee. Maar wel werd hij volop betrokken bij het feest na afloop. En Joep Schreuder vroeg Huntelaar naar de stemming bij de club. Ik denk dat het fantastisch is voor de club. Eerste keer in de geschiedenis. Dus uh, ja, dat is uh, een mooie prestatie. Is de stemming euforisch? Ja, natuurlijk is het eufor euforisch. Uh, ik bedoel, uh, als je de titelverdediger uh, uitschakelt, dat, uh, dat is een zeer goede prestatie. Maar uh, het is half finale, nou Manchester, en uh, dan moet je er weer staan. Uh, dus, denk, denk je dat dat kan? Nou ja, kijk, uh, normaal gesproken Inter en Schalke zijn, uh, zijn clubs die, uh, die denk ik financieel krachtiger zijn. En, uh, of Inter en, uh, en Manchester. En... Uh, Normaal gesproken zie je dat ook wel in kwaliteit uh, terug. Maar uh, wat ik zeg, uh, de laatste twee wedstrijden tegen Inter... Uh, denk ik dat wij heel goed, uh, heel goed gespeeld hebben. En dat kan je ook tegen Manchester. Uh. Maar over de, over de lange termijn uh, zijn dat, dat soort clubs, denk ik, uh, denk ik, sterker. Tel jij af? Kun je even vertellen hoe staat het ervoor? Hoe lang duurt het? Wanneer zien we hun in de spits? Ja, hoe lang het duurt, weet ik niet. Uh, ik kijk gewoon puur naar de knie uh, Die moet goed zijn en als die goed is, dan, uh, dan sta ik me. Is er kans dat jij tegen Manchester bijvoorbeeld uh, meedoet? Ja, de... Is ze over twee weken? Uh, ja, twee weken is de, de eerste thuiswedstrijd en dan een uh, week daarna uit. Dus uh, ja, kijk, uh, aan het begin uh, was de revalidatie uh, ja, was geen goed begin. En uh, daardoor duurt het nu langer. En, uh, ja, daarom wil ik er geen tijd aan plakken, maar gewoon kijken... Uh, wanneer het goed is, is het goed. Het is 13 minuten over, 12 hebben verkeersinformatie. Edwin Gerritsen bij de ANWB, goedemiddag. Goedemiddag. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad... staat tussen Amsterdam Business Park en Zeeburg een file van 5 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht. En daardoor staat er ook file op de A1 richting Amsterdam... voor knopend meer 4 kilometer... Verkeer op de A1 kan beter omrijden vanaf knooppunt Diemen via de A9 en de A2. De hoofdpunt uit het nieuws. En de maandopman Kalpfleisch is per direct met verlof. Er is een onderzoek begonnen naar beschuldigingen over vriendjespolitiek... in de langslepende Chipsholzaak. Het CDA en de PVV zijn tegen een hoger BTW-tarief op eerste levensbehoeften. Zoals is voorgesteld door staatssecretaris Wekers. En het is D-Day voor schaap. Vandaag moet er een oplossing worden gevonden... voor de financiële problemen van het bedrijf. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen hier op Radio 1, de NCRV en Lunch. HP 4 Talenten met de Happy Days. Van 11 tot en met 15 april geven we op onze zakelijke notebooks en desktops tot maar liefst 20% korting. Dat wordt dus grootst presteren voor scherpe prijzen. Wees er snel bij, want op is op. Scoor nu grootste kortingen op HP notebooks en desktops.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, NOS-weerman Erwin Krol zit 25 jaar in het vak. Dat is vorige week uitgebreid gevierd. Maar in die kwart eeuw heeft hij vorm en inhoud van het weerpraatje drastisch zien veranderen. En daarover zometeen een gesprek met hem. In het mediaforum de nieuwe burgemeester van Hilversum, Hilversum Mediastad, Pieter Broertjes en tv-deskundige Bert van der Veer. En het gaat onder meer over de zoveelste dag van het Wildersproces, dat gisteren leek op een showproces. De rechters en advocaat Moskovits deden een wedstrijdje verplassen. Ben ik geslaagd, voorzitter. Als ik hoogleraar was, zou ik u minstens een 7,5. Dank u wel, voorzitter. Dat is meer dan wat ik gemiddeld haalde altijd. <lacht> En dan de te kloppen score in de Nationale Nieuwsquiz. Die is nog altijd 90. De kandidaat van vandaag komt uit Abbekerk en heet Mans Everhardus. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws van vandaag. Het poont Radio 1-programma Echte Jannen stopt. Presentatoren Jan Roos en Jan Dijkgraaf... bespreken iedere zondagnacht wie een echte Jan is. Het programma heeft intussen een vaste schare fans opgeleverd... en uh, ook trouwens uh, best wel wat haters. Uh, Jan Dijkgraaf, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er aan de hand? Eh, uh, stop. stopt Sorry? Pont stopt en mee. Ja. Ja, dat. Ja, en waarom? Uh, weet ik niet. Maar jij ja, bent een van de begrepen, presentatoren. Ik heb begrepen dat Pond uh, uh, iets in de dagprogrammering wil gaan doen. En uh, ja, dan moet je wat anders inleveren. En, dat is en, en hoe is dat bij jullie gebracht dan? Want dat klinkt een ge, uh, uh, boosheid in jouw stem. Nee, nou, helemaal niet. Nee hoor, Dit, uh, ik vond het vrij... Uh, ik zag het aankomen... En we hebben vorige week keurig een telefoontje van hoofdwerkteur Bert Huisjes. Ja, dus, uh, en als na een week nog boos zou ik wel heel onprofessioneel zijn, denk ik. Nee, hey, maar goed, ik, ik hoor er een beetje in door dat jij het er eigenlijk niet mee eens bent. Nou ja, Jan en ik vinden het een geweldig programma om te maken. Hè. We zijn blij met uh, de mensen die van ons houden. En vooral ook met uh, de mensen die ons hapen. <lacht> uh, dus wat ons betreft hebben we nog wel een paar jaar doorgegaan. Ja, dat, dat verhaal van die dagprogrammering, hoe dan? Ik bedoel, uh, de, de dagprogrammering zit nu dicht... Kijk, als je weet ben ik ben ik freelancer en doe ik radio voor poont. Dus wat poont overdag allemaal vergadert vergaat uh, over radio en tv, daar heb ik geen idee van. Dan moet je echt aan Dominique Wezzy vragen. Ja, ja nou, dat zullen we dan zeker doen, maar dat is jou in ieder geval niet verteld. Nee, maar dat hoeven ze ook niet te doen. Ik ben voor echte Janne ingehuurd en mijn contract houdt 1 september op. En uh, ja, ik denk niet dat ik daarna nog heel veel bij Poont zal zijn en veel voor poond zal doen, eerlijk gezegd. Nee, klinkt. Ja, sorry Jan, dat ik dat constateer zo een beetje, maar er klinkt toch een beetje vrevel in door. Ik heb uh, Poon zelf eind september in de steek gelaten als de TV, dus uh, Poont is mij helemaal niks verplicht. Uh, oh. Behalve dat wij een contract hebben voor Echte Janne. Uh, en dat contract dient Poont keurig uit, dus uh, ja. ik zit daar echt heel zakelijk in. Ja. En ik word helemaal plat gebeld door omroepen die ons willen overnemen, dus... Uh, Echte Janne? Weet, hè? Ja, natuurlijk. Oh, dus dan kom je misschien bij een andere omroep terug? Uh, nou, dat zou wel maar kunnen. Kijk, ik ben, uh, ik ben er niet de enige in, want ik ben ook eerlijk, echte Janne is wel in eerste instantie Jan Roos. En ik ben zijn sidekick, uh, En zonder Jan Roos de Janne niks. Dus, en Jan Roos zit vast aan poont. Dus uh, ja. we zullen zien. En je weet ook niet of die doorgaat, eventueel met een andere Jan erbij. Volgens mij uh, stopt echte Janne. Goed. Um, en, en jij gaat niet met, uh, met, met boze uh, gezichten en, en, en zoals ik dat dan zeg, zuur weg bij, uh, bij Poont. Ik ben veel te oud om boos te zijn over zakelijke uh, relaties die beëindigd worden. Ja, oké. Okay. Goed, uh, nou, uh, dankjewel. Graag gedaan. En wat ga je nu doen dan? Uh, nou, ik schrijf nog voor Spits, ik schrijf voor MensenHulp, ik geef adviezen. En uh, joh, ik ga er gewoon vanuit dat je echt al nergens anders doorgaat. Maar dat komt omdat ik een positief ingesteld mens ben. Ja, nou. Dus uh, misschien krijg ik nog wat veel drukker. Ik schrijf boekjes. Ja. En wil je de groet aan Pieter Broertjes doen? van Dat zal ik doen. En uh, jij nog bedankt voor die bedje die ik ooit kreeg. Ja, graag gedaan. Onterecht trouwens, maar goed, dat is een ander verhaal. Dank je wel, Jan Dijkgraaf. Jo, okay. Frank Evenblij stopt als jakhals bij De Wereld Door. Na zes jaar is de koek op. Ik heb in Nederland al zoveel mensen gesproken. Ik vind dat ik mezelf niet meer kan vernieuwen, zegt de tv-maker. Hij gaat wel verder met een programma dat heet Evenblij Met. Dat kennen we ook in Trusse, waarin hij bekende mensen portretteert. De directie van de Huis- en Huiskrant Almere deze week heeft excuses aangeboden voor een zeer ongelukkige advertentie. De reclame is voor een cursus Fight Stuff die je kan volgen, zodat je, dat staat er dan echt, een bloedbad zoals in Alven aan de Rijn kan overleven. De krant betreurt dat de eindcontrole deze advertentie heeft gemist. Dit had nooit mogen gebeuren, zeggen ze nu. De documentaire Anne Vliegt van de NCV heeft de prijs voor beste korte film gewonnen op een internationaal documentaire festival in Zwitserland. Anne vliegt gaat over een meisje dat last heeft van een aantal tics... waardoor ze op school gepest wordt. De documentaire is gericht op kinderen tussen de 8 en 14 jaar oud. Joran van der Sloot heeft de afgelopen maanden drie keer medegevangenen neergestoken. Althans, dat publiceert de Panorama deze week. De advocaat van Van der Sloot zegt in een reactie dat het niet waar is... en hij wil de journalisten gaan aanklagen. Wie moeten we nou wel en wie moeten we nou niet geloven? Viggo Olling is chef redactie van de Panorama. Goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Figo is het, is het Neem me niet kwalijk. Niet Figo. Ja. Figo. Uh, is het waar dat, uh, dat, wat, dat, wat jullie geschreven hebben? Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat het niet uh, waar is, uh, Jurgen. Nee. Uh, die advocaat van Van der Sloot, uh, die zegt dat hij heeft gesproken met de directeur van de gevangenis. Uh, en, en die heeft dan weer gezegd op zijn beurt dat het allemaal niet klopt. Ja. Ja. ja het zou een beetje gek zijn als die directeur zou toegeven dat er uh, gestoken wordt... In, uh, uh, ja, dat er allerlei wraakacties uh, plaatsvinden in de gevangenis. Dus dat, dus dat verbaast mij in principe niet. En ja, de advocaat van Van der Sloot is natuurlijk ook, ja, zullen we maar zeggen, licht gekleurd. Ja, ja, je zegt eigenlijk van uh, wij spreken de waarheid en bij hen moet je het maar uh, afwachten. Nou ja, ik zeg wat ik net ook zei. Ik, ik heb, geen, ik heb nog, tot nu toe nog steeds geen reden uh, om, om te twijfelen aan het, uh, aan het verhaal wow. eigenlijk. Dus, we, uh, ja. dat, dat verhaal is geschreven door een Amerikaan en een Peruaan. Wat, wat zijn ja. dat voor mensen? Uh, een Amerikaanse journalist en een Peruaanse journalist. Ja, ja. oké. Okay, maar goed, wat, wat zijn dat voor lui? Die, die, hebben, die hebben dat verhaal aan jullie verkocht? Ja, klopt. En uh, ja, ik, ik ben daarop gewezen uh, door een, uh, een freelance journaliste... die hier uh, ook wel eens uh, schrijft. Die ook heeft geschreven over Joram uh, uh, voor Panorama. Die heeft hem ook een keer geïnterviewd. Uh, Mike Rupert heet ze. En uh, zij uh, heeft in het verleden... Toen die hele zaak echt een beetje ontplofte zeg maar... heeft zij ook geschreven voor een aantal Amerikaanse media. En heeft zij Joran ook gevolgd, zeg maar. Ook in zijn Arnhemse tijd en zo, dat hij op die business school zat. Daar is zij ook in contact gekomen met die David Wright. En die hebben elkaar gewoon... Die hebben nog steeds met elkaar contact. En op een gegeven moment, een paar weken geleden... heeft Maaike mij gemaild van... Nou ja, David Wright, die en die dus, uh, die heeft een, uh, een verhaal. Een, uh, je zou ze moeten mailen, want misschien mm. is het interessant. En, en heb jij zijn bron ook nog gecheckt? Of dat allemaal klopt en zo? Ja, weet je wat het is? Kijk, de, uh, zoals ook in het artikel staat, het is een, uh, een anonieme bron, hè? Um, Hij zei wel tegen mij, als je het wil weten, dan, uh, dan wil ik je dat vertellen, maar dan moet het tussen ons blijven, hè, zoals dat gaat. Maar, uh, ik heb toen gezegd, hou het nog even voor je, want ik wil het niet weten. Ik wil het op dit moment niet weten, uh, maar ik heb geen reden om te twijfelen aan je verhaal. Nee, maar nu, nu dit verhaal van de tegenpartij komt, ga je die bronnen misschien nog wel even nachecken. Ja, precies. Okay. Ja. Dankjewel voor de uitleg. Figo Olling okay, van Panorama. Um, ja, hij komt al 25 jaar via de beeldbuis in miljoenen huiskamers om te vertellen of we nou regen, sneeuw of uh, zon kunnen verwachten. Erwin Krol groeide in die jaren uit tot Nederlands bekendste weerman, zou je kunnen zeggen. Zijn jubileum is op radio en tv vorige week al uitgebreid gevierd. Wij gaan vooral ook praten over hoe dat weerpraatje door de jaren heen is veranderd. Erwin, goedemiddag. Hoe ben jij eigenlijk halverwege de jaren 80 bij dat NOS Journaal terechtgekomen? Nou, de, de, ik werd gevraagd. En niet omdat ik nou zo opviel of zo. Maar het KNMI had een afspraak met de NOS om uh, voor weerpresentatoren te zorgen. Elke dag één. En er waren er drie. En eentje ging er weg. Die ging zijn eigen bedrijf beginnen, Harry Otte. En uh, nou, toen heeft het KNMI gekeken binnen eigen geledingen van... wie komen ervoor een aanmerking? En voor het KNMI moest je een aantal jaren ervaring hebben. En een hogere opleiding. En ik voldeed daaraan. En er waren er nog een paar. En, en de knapste kozen? Nou, nee, nee. De minst beroerde. We zijn met z'n vijven <laughs> hebben we hier uh, een screentest gedaan. En het was echt... Ik was de minst beroerde. En uh, toen zeiden ze zo van nou ja, laat me maar, uh, maar proberen. En, nou, ik zei zelf ook, laat maar proberen. Want ik moet zeggen, ik was ook niet onder de indruk na die screentest. Ik vond het A, ah, vond ik het wel heel erg spannend. Ik wist ook helemaal niet of ik zoiets wel zou willen. Maar toen ik eenmaal een tijdje bezig was, ik denk na nou, zo'n anderhalve maand, twee maanden, dacht ik, god, dat is eigenlijk wel heel leuk werk. Ja. Het, het werk is op zich natuurlijk ontzettend veranderd door ook alle technieken zo. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Laten we eerst even een, een paar stukjes gewoon. We luisteren even naar jou en uh, naar een aantal van je collega's. Ja mensen, wat willen wij met zo'n prachtige luchtdrukverdeling nog meer... ...waarmee deze mei maand zeer zomers zal afsluiten. Nu in mijn weerbericht, morgen ook alweer een zomerdag. Tot man. Man. Man. en tot morgen. Vandaag op de satellietfoto van kwart voor drie vanmiddag. Juist boven Midden-Nederland wat meer stapelwolken. Misschien dat er een enkele druk uit is gevallen. En met name in het noordelijk gedeelte. Ik heb hier geen bui gezet, maar u mag daar gevolgelijk ook nog een bui bij bedenken hoor. Kun je nog die eerste uitzending herinneren, hoe dat ging? Ik weet alleen dat ik waanzinnig zenuwachtig was. En ik zelf, ik, had, ik, ik wist echt niet goed wat ik deed. En ik kwam uit die studio. Het was toen nog een opname, het was niet live. En iedereen zei, leuk, goed, knap. En toen werd het uitgezonden. Dus ik belde onmiddellijk naar huis, naar mijn vrouw. <lacht> van, en, hoe was het? <lacht> en die zei, ja, ja, nou, ik was er niet kapot van. En <lacht> dat... toen dacht ik van... Hoe kun je dat nou zeggen? En meteen daarna begreep ik dat zij de enige was... die zei van, nou, daar zou ik nog maar eens op oefenen. Die was eigenlijk de eerlijkst. Die was het eerlijkst. Ja. Dat was een hele andere tijd dan nu, ook qua techniek ja. en zo. Dus ja, ja. Je moest zelf knippen en plakken en, en wolkjes. En... Ja, ja, ja, we hadden drie uh, schuivende wandjes achter ons. En als je de oude opnames nog, uh, nog hoort... daar staat er volgens mij nog eentje op internet... dan... Uh, Hoor je... Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. En dan schuift er weer zo'n bord achter je. Je mocht je niet vergissen met de knopjes. Want er was maar één mogelijkheid. Was je, uh, was, was je bord weg, dan was het weg. Hè? Dus, uh, en dan... Die borden die plakte je van tevoren vol... Maar een paar dingetjes, een paar wolkjes en een paar cijfertjes... hield je achter, die had je in je hand. En die kon je dan tijdens het verhaal, he, dat was heel actief natuurlijk... kon je die er dan nog opplakken. Dus, ja. uh, dat is tegenwoordig toch wel heel anders, hè? Ja, joh, ik bedoel, ik heb computer en alle kaarten die ik laat zien... die komen van tevoren, zijn die gegenereerd. En ik hoef alleen nog maar, als ik het ergens niet mee eens ben... een symbool te veranderen of een cijfertje te veranderen. Dus het is er allemaal. En daarom... Uh, kijk... kijk mijn eerste uitzending, en ook gewoon in, de, in het begin van de de eind van de tachtige jaren... had ik acht uur werk voor één uitzending. Ja. Ik heb nu dertien uitzendingen en ik werk nog steeds ja. acht uur per dag. En dat zijn niet alle journaals die we op de Nederlandse televisie hebben? Nee, nee, nee, nee. Dat, we dat... hebben ook radio, de, de wereldomroep. Ja. Dan hebben we BVN-tv, dat is voor mensen die in het buitenland wonen. Dat zijn ja. hele lange lappen en dergelijke. Uh, maar dat ja, het wordt allemaal automatisch gegenereerd. Dus je hebt nu ook de tijd om... Uh, je daarmee bezig te houden. Ben je eigenlijk zo'n. mensen hebben ook altijd wel een beetje een tik, hè? Uh, uh, toch? De meesten wel, ja. Ja, <lacht> ja. ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel, die hebben ook vaak. Als je, dan zeg je van. Uh, uh, nou, ik moet 8 december uh, uh, 1974. Die weten dan precies wat voor weer het toch ja, was. Nee, ik niet. Ik niet. Als, als ik wil weten wat voor weer het was toen mijn kinderen werden geboren. moet ik dat aan mijn vrouw vragen, want die heeft het onthouden. Maar ik ben ook niet. Je kunt mij niet met elke weerman vergelijken. Waar, omdat, zit, waar zit me dat verschil? Het verschil zit dat ik bij toeval in het weer terecht ben gekomen, maar een, ik ben een rasonderwijzer en weer is een fantastisch onderwerp... maar natuur is een fantastisch onderwerp. De wereld is een fantastisch onderwerp. En daar kan ik eindeloos over praten. En ik vind het zo belangrijk dat mensen dan luisteren... naar datgene wat ik te zeggen heb. Echt een wetse onderwijzer. Dat is een verschil met de andere weermannen... want die zijn heel vaak helemaal idolaat van het weer en zijn bij toeval in dat praten gerold. Ik ben veel meer een ja. prater die bij toeval in het weer is gerold. Maar we, we hoorden net in die compilatie bijvoorbeeld Jan Pelleboer voorbij komen. Die heeft het trouwens ja. ook wel op tv gedaan, maar die was vooral ook bekend van de radio. Die ja. begon ook, ook cijfers te geven voor het weer. Waardoor ja. het voor iedereen heel duidelijk was, oh het is vandaag een acht. Nou dat is goed. Dat is fantastisch toch? Een mooie fonds. De uitvinding van de vorige eeuw. Maar tegelijkertijd ook een personality. En nou, dat ben jij door de jaren heen ook echt wel geworden natuurlijk. Ja. Er staat wel iemand. Ja, nou, daar ben ik heel blij mee dat je dat zegt. En dat ook een heleboel mensen dat vinden. Maar dat is niet iets waar ik achteraan, waar, waar, waar ik, uh, uh, hoe moet ik zeggen... waar ik heel veel moeite voor doe of zo. Ik ben gewoon wie ik ben en ik hou ervan om een verhaal te vertellen. Nou, misschien is dat het geheim wel. Je bent wie je bent... en, ja. en het enthousiasme wat erbij ja. komt. Nou, ja, maar ik, ik, ik ben een hele enthousiaste verteller. En ik vind het... Uh, weet je, ik zeg altijd, ik ben onderwijzer... typische onderwijzer derde klas. Hè, de, tegenwoordig heet dat groep 5, geloof ik, maar vroeger onderwijzer derde klas. Hè, zo van, de meester praat en de kinderen houden hun mond dicht. Nou, ik heb de meest ideale klas, joh. Ik sta <lacht> daar, ik praat, ik hoef er nooit iemand uit te sturen... Uh, ze, zijn, ze klieren nooit. Ze zitten altijd aandachtig te als ze kijken. Als het weer is, lopen en... ze zelf weer weg om even koffie te nee, En ze komen de volgende dag weer terug. Want ja. ze, weet je? Heerlijk. Ja. Ja. Het is echt, echt uh, nee, het is leuk. Ja. Even een uh, in, in wat. Want je zegt, ik ben acht uur met dat weer bezig. En je doet dus al ja. die uitzendingen. Maar ja. En dan de hele dag naar die kaarten sturen. Kijk, het leuke van mijn werk... dat zijn die uitzendingen. Het allermooiste is... als ik daar sta en dat... In het acht uur bijvoorbeeld. En, en, en dat rode knopje op die camera gaat aan. Want dan mag ik eindelijk mijn verhaal echt vertellen. Dat is het allermooiste. En dat geldt natuurlijk voor de andere uitzendingen ook. Maar de acht uur uitzending vind ik toch wel de mooiste eigenlijk. Ja. Dat is tegenwoordig... Iedereen kan een soort van weermannetje spelen. Want ja. buienradar en noem het allemaal op. Alles, hebben ja. jullie daar veel last van? Nee, ik merk daar helemaal niets van. En ik merk... En ooit hebben ze... Besloten in de, zes, in de tachtige jaren, begin van de 80e jaren, om het weer een menselijk gezicht te gaan geven. Dat was een gouden greep, want dat was het goede van Pelleboer. Hè? Pelleboer gaf het weer een menselijk gezicht. Hè, daarvoor zaten meteorologen in ivoren torens, hè? De, die, die waren onbereikbaar. En in één ene keer was er Pelleboer die ging tussen de mensen in staan en die zei: Joh, morgen is het een zeven. Hè, nou, dat was, dat was ongekend. Toen op een gegeven moment hebben NOS en KNMI besloten... wij gaan dat weer een menselijk gezicht geven. En dat is van grote waarde, nog steeds. Want jij kunt inderdaad, en iedereen kan, gewoon door op internet te kijken... van, goh, wat is de weersverwachting? Er zijn zoveel sites die gratis weersverwachting geven in Nederland... in Timbuktu, het maakt niet uit waar. En wat doen mensen? Ze kijken omdat er een man of een vrouw is... die hun persoonlijk in de huiskamer vertelt... joh, zo erg is dat maar, maar niet. Maar zo. die man die is dus bekend omdat hij elke avond bij die mensen thuiskomt. En, ja. en die komt ook wel eens op straat, natuurlijk. En die wordt al ja. voortdurend over dat weer aan zijn kop gezeurd. Ja, dat is, ja. Dat is een nadeel. Dat is een nadeel. <laughs> ja. Maar dat hoort ja. er ook bij. Ja. En dat ja. neem je op de koop toe? Nou ja, je hebt wat dat betreft geen keuze. Ik heb, ik heb verschrikkelijk leuk werk. En het is ook heel fijn dat mensen altijd verschrikkelijk aardig zijn tegen me. Maar ja, je, je, je leeft een stukje van je vrijheid. In. Het is niet de keuze die ik, ik heb gekozen voor. Om weerman te zijn, om verhalen te vertellen over het weer. Ik heb er niet voor gekozen om, als ik met mijn vrouw op een terrasje zit, gestoord te worden door iemand anders. Maar dat hoort er dan bij. Ja. Ja. Uh, en je blijft dat voorlopig nog even doen, hè? Ik blijf het nog even doen. Ja, Zolang als ik mag. Hè. Dank voor het gesprek en succes met alles wat je doet. Oké, okay, dankjewel. Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, het is uh, half één geweest. Hier is dus Dorald Megens topman Kalpfleisch van de Nederlandse mededingingsautoriteit is per direct met verlof. En dat is gebeurd nu de Rijksrecherche en onderzoek is begonnen naar zijn rol in de kwestie Chipshol. Een zaak over gesjoemeld met bouwgrond rond Schiphol. Kalpfleisch zou in zijn vorige baan als rechter vriendjespolitiek hebben bedreven. CDA en PVV willen niet dat de BTW op eerste levensbehoefte omhoog gaat. Staatssecretaris Wekers wil het lage BTW-tarief uiteindelijk laten verdwijnen. Inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting die gaan omlaag. PVV wil niet dat de boodschappen duurder worden. Het CDA vindt de lagere vennootschapsbelasting positief... maar wil ook dat het voedsel niet duurder wordt. En de VVD is het wel met het plan eens. En bij een brand in een appartementencomplex in Parijs zijn vijf mensen omgekomen. Ruim vijftig mensen raakten gewond, van wie zes ernstig. De brand brak vannacht uit in het houten trappenhuis... en daardoor zaten veel mensen vast in het gebouw. Vier bewoners kwamen om toen ze in paniek uit het raam sprongen. Dat zijn hoofdpunt hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vanmiddag zijn er vooral in het noorden en noordoosten van het land zonnige perioden. Elders in het land is het bewolkt en in het zuiden kan zelfs een buitje vallen. Het wordt 11 graden op de wadden tot 15 graden in Limburg bij een meest zwakke tot matige westenwind. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, kan er lokaal een enkele mistbank ontstaan en koelt het af naar een graad of drie. Morgen begint in het oosten bewolkt, later klaart het wat op en breekt de zon door, maar in de middag ontstaan er weer enkele stapelwolken. Het westen heeft de beste papieren voor de zon en het wordt een graadje warmer dan vandaag, 13 graden op de Wadden tot 18 graden in Limburg. De dagen daarna loopt de temperatuur geleidelijk aan nog wat verder op. Op zaterdag zien we nog wel veel bewolking, maar vanaf zondag is er ook meer ruimte voor de zon. ABB Verkeersinformatie. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad, staat voor zeeburgerfielen van 5 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A1 richting Amsterdam. Voor knopend watergraas meer 4 kilometer. Verkeer richting Amsterdam kan beter vanaf knopend Diemen omrijden via de A9 en de A2. Dit is radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Pieter Broertjes, oud hoofdredacteur van Volkskrant. Hij is, uh, uh, geeft les. Aan journalisten Aan En is in de reis om burgemeester van deze mediastad te worden? Ja, voorgedragen, hè? Ja. Ik, ik, ik deed net al een soort felicitatie, maar ja. dat is nog te vroeg. Nee, nee, het is nog goed. de kabinet en de koningin moeten nog tekenen. Oh, dat is niet Heel altijd spannend. een... Uh, ja, ja. Ah, nou. <laughs> nou, dan wachten we dat nog even af. Uh, regisseur en tv-deskundige Bert van der Ver is onze tweede gast. Welkom. Um, Bert, gisteren werd bekend dat de AVRO in september een quiz gaat maken over 60 jaar televisie. Dat heeft met die Canon ook te ja. maken natuurlijk. Uh, Frits Sissing gaat dat presenteren. Um, nou, jij bent altijd wel voor oude fragmenten. Laten we even een klein testje doen. Nee hè? toch? Even een kleine quiz. Je weet dat dit Radio 1 is, hè? Ik speel Frits Sissing. Ja, wij, hebben, wij zijn al <lacht> helemaal van de quiz er tussen de <lacht> uh, Welke tune hoor je hier? vraag. Is het één van acht? Ik weet het niet. Dat is Pieter Broertje, maar ben net... de vraag was voor het beste leveren. Nee, nee. Ik, uh, wij zijn een team, Pieter. Je gaat ons nog team. niet tegen elkaar maar uit spelen. ga je te met mee, 1 van Nee, eigenlijk niet. Maar ik weet het niet. Eerst, ik weet het niet. Ik ben heel slecht in tunes. Dat was Babylonië. Oh ja. Met Pim Jacobs. Ja, maar ik, ik zal er, ik op min 1. En <laughs> panelleden Willem Duijs, Loes Haasdijk en Jos Brink. <gül> en bedacht door Bart Schuil en Jan Meulendijks, die Pieter weer kent. Die zijn ja, hoedanigheid als ex-Volkskrant. Ja, de de van de puzzels Van de puzzeltjes ja. in ja. de volkskrant. Ik we weten wel iets. Nou. Ik heb nog een tune toch? Ja, ik heb er nog eentje voor Pieter Broertjes ook. Komt-ie. Doen we weer samen, Pieter. Dus ik kom mezelf niet eens bekend voor. Dit is... Oost-Europa Oost Oost 1945. Ja, dat is wel mooi. <tie> de TED-show. Nee, tet de braak. nee dat, <tie> dat was de tune van Achter het Nieuws. Nou, nee. Een vage Komt uit 1976, deze. Die heeft mij maar uitgesproken. Brandpunt. Dit was een goede zeg Ja. Geef jij maar Dat was gewoon even leuk om binnen te komen. Maar dat wordt vast leuk, die quiz, denk ik. Veel oude fragmenten. Ja, nee, dat loopt al zoiets. Nu op ochtends om half twaalf. voor Omroep Max, die al heel veel oude fragmenten uitzenden. En er komt ongetwijfeld nog wat meer aan. Jullie doen wat, de wereld daardoor doet ook wel eens wat. Dus het is allemaal heel goed zijn. Ook leuke boeken over 60 jaar. TV dus... Ik koop dat boek B van, bed van, de de van de van de Veer. Dank je, Pieter. Oh, ja. Het kost niet veel, het is niet duur. <laughs> <laughs> um, Pieter Broertjes, we hebben, we hebben er net ook even aandacht aan besteed in ons mediajournaal. Uh, de Almeerse lokale krant Almere deze week, die had een advertentie hmm. um, voor een soort vechttraining En de kop was, kansloos in Alphen aan de Rijn, nee, met uitroeptekens. En tijdens de workshop leer je daar dan hoe, zo uh, hoe je zo'n drama kan overleven. Nou, de krant heeft daar nu intussen excuses voor aangeboden. Um, is een redactie van een krant eigenlijk aan te spreken op zoiets? Nee, nee, dat is echt een commerciële afdeling. Maar het is wel gebruik dat als er dit soort um, lastige advertenties langskomen bij de advertentieafdeling... Die, die aan het, het nieuws haken, zeg maar. Ja, aan het nieuws haken en, dan, en, en iets ongemakkelijks hebben of iets uh, oneerbaars hebben, wat ook kan. Uh, of iets onwettelijks. Oproep om uh, iets met majesteit te doen wat niet mag volgens de grondwet. Dan, wordt de hoofd, dan is de bedoeling dat de hoofdrector daarop op de hoogte wordt gesteld. En dan kan hij of zij het besluit nemen. Dat, ja. is ook wel, dat gebeurt ook wel. Maar dan moet er dus wel een soort gevoel zijn bij die commerciële Dan moet er dus een, die moet er dus een idee zijn ja. van... ja, dit is niet handig. Dit is, oh, laten we dit nou niet doen. Ja. En dan uh, leg je het voor aan de hoofdrecteur. Maar dat is dus in deze niet gebeurd. gebeurt. We nee. even naar de andere kant. Degene die zo'n advertentie inlevert, wat is daarmee aan de hand dan? Nou ja, uh, zijn portret ligt hier voor ons. Het lijkt mij een, een, een bemiddellijk mens. De heer Koos Kuipers. We mogen zijn achternaam toch nog volledig uitspreken. Maar Koos Ja, weet je, het is, het is natuurlijk niet handig. En aan de andere kant moet je er ook niet te snel van uitgaan... dat deze man louter kwa bedoelingen heeft. Ik bedoel jij ja, ook goed, het heet fight stuff. Dat doet al een beetje aan zo'n enge videogame denken. En wat hij nou precies in de aanbieding heeft, is me ook niet helemaal duidelijk. Maar het is natuurlijk niet die tijdsvonden en nabestaanden, er zijn nog mensen die in de intensive care liggen. Het is allemaal wel ontzettend kan niet, over, niet, niet over nagedacht. Kan niet, nee, nee dit, is, dit is echt dom. Nee. Laten we gaan naar uh, gisteren, want uh, dat beheerst toch wel het nieuws. Uh, de zoveelste dag in het uh, Wilders-proces. Hoewel, ja, Wilders, ja, hij kwam wel eventjes aan het woord, maar het was vooral een uh, wedstrijdje tussen ja, tussen uh, juridische heren vooral. Uh, Tom Schalken zat daar, de raadsheer. Uh, Bram Boscovits, de advocaat natuurlijk. En dan nog eens een keer die rechtbank. Uh, laten we even luisteren naar een klein stukje. Hoe zou u vertical omschrijven? Als een uh, vriendenclub. Eetclub. Af en toe een wijn erbij. En dan hangt het vanaf of er wijn bij is? De, de, die wijn die is er bijna altijd, denk ik. Rood en wit? Nou, ik denk dat dat... Uh, dat dat meestal wel het geval die -film is. Die niet te Chateau's voor je, denk ik. Ja. Okay. ja, dat is... ja. Uh, Bert van der Veer, wat word je ervan? Was het mooie televisie, dit? Mm, het, het, in, in samenvatting is het mooie televisie. Het is op zich vrij uniek dat de wereld draait door gisteravond... de hele rubriek de tv draait door... aan deze dag wist te besteden. Dus dat er zoveel grappen, grollen, ja. onduidelijkheden... rare fratsen, et cetera, uit naar voren kwamen... dat dat die hele rubriek weet te vullen. Tegelijkertijd... Ja, het het mag van mij allemaal en ik vind het ook allemaal goed, etcetera, maar waar, waar het Waar het nou echt over gaat, ik denk dat dat zo langzamerhand iedereen iets heeft van... kom op jongens, het, het ging over, over een kwestie Wilders. En het gaat nu ineens over rode en witte wijn. Ik hoorde eh, eerst op de radio, maar ook nog op de televisie... de, de, de rechter die op een gegeven moment eh, Moskowitz verweet... dat hij voor de vierde keer een vraag wilde stellen waar hij al antwoord op gekregen had. Dat, dat leuke fragment, die, die wisseling tussen advocaat en rechter... is x keer uitgezonden. maar om welke vraag het nou ging... Daar heeft niemand meer aandacht voor. Denk je uh, dat die, die, die camera's, die staan natuurlijk de hele top? daar zijn ze, maar is sowieso, die is dat wel gewend... maar zo'n Schalken natuurlijk toch wat minder. Speelt ja. dat een rol? Ik, zie, ik vind dat je hier ziet dat het, het lijntje tussen media en entertainment... wel erg dun aan het worden is. Hè? Mm -hmm. en je ziet, het is eigenlijk entertainment. Want die Tom Schalk is een hele serieuze jurist. En een, en een goed raadsheer. En die heeft dat debat aangekaart over eh, nou ja, wat de uitspraak van Wilders... of die ongrondwettelijk zijn of niet. En dat is daar helemaal van weggedreven nu. Het gaat nu over een diner. Dat is een soort metafoor geworden voor het hele proces. Ja, dat is een ongemakkelijke omstandigheid natuurlijk, waarin die mannen zich hebben laten verkeren. En dat, dat, dat zegt die Tom Schalk ook uiteindelijk na vijf en een half uur ondervraging... Ja. Ja. Ja, ik had het beter niet kunnen doen. Ja, dat kan je ook meteen, natuurlijk, concluderen. Ja. Het is onhandig gedaan. Maar het feit dat hij maar, dat heeft gedaan en dat dat nu moet worden aangetoond, dat is toch een zaak op zich wel. Ja, maar het gaat nu alleen nog maar over. Nou ja, het entertainment hebben rood en wit. Ja, die Moscovici is natuurlijk ook. Dat is ook wel dat, uh, <laughs> de nuffigheid voorbij hè, Dat is natuurlijk van, ja, wat, het gaat natuurlijk ook niet meer over de kern van de zaak. Laten we het gewoon hebben over. Is, ik vind dat, dat, hele, dat hele, de, die hele rechtszaak niet had moeten plaatsvinden. Maar laten we het daar dan nou nog eens over hebben. Mm. En, en waarom wel? Waarom niet? Maar nu het, het is helemaal afgeleider geworden. Ja. En dat is natuurlijk en, toch de, maar, de, de kwetsbaarheid van de ja. media. daardoor, die daar dan de hele uitzending aan besteedt. Het is entertainment. Ja. Ja. Maar, la, en ik denk dat iedereen zich dat zo langzamerhand ook wel een beetje realiseert. Dat het in ieder geval gisteren entertainment was. Laten we hopen dat het ergens in de toekomst niet meer zo is. Maar als het dan entertainment is, breng het dan alsjeblieft goed in beeld. En zorg niet dat je ja. tegen de rug van iemand aan zit te praten. Ja. En dat het niet uitgelicht is. En dat het vrommelige jasje ja. van Hans Jansen ja. meer in beeld is dan zijn hoofd. Ja. Dat dat Kom op jongens. Doe het dan ook goed. Oost-Europa. Televisie. Nee, maar die setting, begreep ik, gisteravond, Moskowitz had gisteravond... Ja, nee, met Paul ja. Wittman, dat, daar kun je dus kennelijk voor kiezen in dit ja, geval. Of je, met je rug eigen, eigenlijk door de rechter ja, verhoord precies. werd. En hij wilde, dat wilde. Ja, ja. Maar, Misschien moeten we dat als een iets uit de hand gelopen interruptie zien. Ik weet het niet, maar het, ja, als je het dan doet, doe het dan alsjeblieft goed. Ik heb het trouwens ook, ik kijk ook, weet niet of jij dat ook hebt, Pieter... maar ik kijk ook nog wel eens naar Politiek 24... als er een ja. debat plaatsvindt in een van die zijzalen van de Tweede Kamer... Ja. waarbij ook niemand mij vertelt wie daar aan het woord is. Er ja. staan ook geen naambordjes of zo met wie ja. dat is. Is, als je het doet, doe het dan goed. Dat, stond hier, wel, ja, dat stond, stond hier trouwens wel. Maar ja, hier wisten we het eigenlijk wel. Ja, nee, nou, Oké, okay, maar goed, voor de, voor de zekerheid. En, en nog even, want broertje zegt... Die, die, die richtte ook wel een beetje op Moscovisch... maar ik vond die rechtbank toch ook wel... Uh, die zat hem ook wel af en toe uh, uit de dagen. En, en... Ja, ja die ik natuurlijk nog wat goed te maken. Hè? Die, die zijn natuurlijk ja, weer... Hoewel, ja, dus, ja, ja. ik, ik hoop dat ik niet uit de school klap... want ik zat gisteravond... ik deed gisteravond Pauw Wittemann... en was Bram Moscovici te gast. En toen zei hij eigenlijk dat hij juist... Het gevoel had dat de rechtbank nogal op eieren aan het lopen was. Dat, eigenlijk, dat ja. hij het eigenlijk wel pittiger gewend was in de, in de rechtbank dan dit. Oh. Terwijl ik dit al vrij pittig vind. Maar misschien moet ja. ik toch eens wat vaker naar een rechtszaal toe. Ben, ben, jij bent niet voor core-tv, zoals we dat in Amerika hebben... dat je dus echt een hele zaak van begin tot eind ongeveer in nou ja, België... Ja, weet je... Dat heeft ook enorm met de Amerikaanse rechtspraak te maken. Ik bedoel, ik geloof dat, dat ergens een aantal weken geleden... Uh, Moskowitz, een requisitor, als ik het goed zeg... van ja. misschien wel zes, zeven uur gehouden ja. heeft. Dat is natuurlijk in Amerika ondenkbaar. En dat is ook niet om door te komen. Ja. Ja. Dus ja, dan zul je... Ja, het is wat merkwaardig om, om je in de huidige tijd... Uh, waar de televisie een dominante rol speelt... de rechtspraak en de manier waarop we dat doen in Nederland... gaan aanpassen aan wat het medium vereist. Dus ik, zie dat niet, ik denk dat dit wel oké okay is. Je, je kunt het volgen als je dat wilt. En na een half uur uh, verveel je rot. Ja. Nu weer terug naar de inhoud, zegt broertjes. Hè? Ja, graag. Ja. graag. Um, nog even over die actie dan gisteren. Want dat was ook wel een, een verhaal, natuurlijk. De actie voor Japan. Um, Pieter Broertjes gekeken, meegedaan eventueel. Ja, die, die, die jongens in dat witte pak. Hè? De, de, de toppers. De toppers, ja. Favoriete beetje van Pieter Broertjes. Ja, <laughs> jongens. Het is ook weer ver van de inhoud af. Hè. Maar het zal nodig zijn om dat geld blijkbaar bij elkaar te sprokkelen. 6 miljoen is ja. het geworden. Ja. ja, je kan überhaupt toch wel afvragen of dit moet. Hè. Of, Japan is natuurlijk een heel rijk uh, Westers uh, land. En dat zie je ook hoe ze, hoe ze die ramp uh, bestrijden. En hoe ze daarmee omgaan. Het is geen derde wereldland. Dus ja, het is, het is, het is, het is sympathiek. Maar. Ja, het past niet helemaal in het rijtje. Misschien moet je het zien als een steunbetuiging. Ja, maar doe het dan zonder geld. Ja, maak er gewoon een leuke avond van. Waarin je laat zien dat je met ze meevoelt. Maar ik ben volgaande bereid op de publieke radio toe te geven... dat ik echt geen cent gegeven heb. Om die reden, dat Japan... Uh, nou, het, is, op, is de, het is de, de economische macht ter wereld. Nee, het, is, het kan toch niet waar zijn dat we die ja. moeten gaan helpen? Nee, nee, ja, hoe ietsie daar kan ik inkomen. Metaal, moreel, maar... daar kan je er wat over zeggen. Emotioneel, maar niet, niet zakelijk. Ja. En, en, eh, het is ook een beetje een, een actie tussenin. Hè, in between, want er is niet echt heel veel... een wel, beetje laat. Ja, het is laat en het is, niet iedereen is ook gelukkig mee. En, nou ja... Het was mooi dat die arena nog redelijk vol zat ja, met Net mensen. Even overgaan. naar jouw professie als regisseur. Ik zag toch wel heel veel lege plekken. Dat lijkt me best lastig als je dan dat ja, nog een ik beetje in beeld het, uh, Als ik me niet vergis, kunnen er 55.000 ja. mensen. In de arena waren er .000. .000. dus dat, nou, dat viel me dan nog mee, hoewel het ook maar 5 euro uh, kostte. Maar goed, het, uh, het, ja, het zijn natuurlijk altijd... Ik heb in het verleden ook nog wel eens met dit soort acties te maken gehad. Het zijn altijd ingewikkelde dingen om te doen. Je wilt, aan de ene kant wil je eigenlijk ook niet de, de ordinariteit van de toppers hebben... Maar aan de andere kant weet je ook wel dat zo'n stadion niet echt onmiddellijk stilvalt... als een mevrouw een prachtige aria uit met een butterfly begint te zingen. Dus je zit, je zit eigenlijk altijd verkeerd, zowel als je het voor high culture als voor low culture kiest. Uh, en, uh, ja. Het is, uh, die voetbalwedstrijd um, was nog wel leuk. Hè? En die Kievitsi, hoe heet die ook alweer? Die Ajax-City. wie die, die, Ajax die, die eindelijk weer eens gescoord heeft na, na 100 jaar. Dat, dat is ook wel weer een prowedstrijd. wedstrijd om wat mensen uit te proberen. Want eigenlijk was het zielig voor die, die Appalle's. nog ze nog ook 4-0. Ik had het ja. ook wel, mag er nog eentje vallen van die Japanse. geef dat Dick Jol ook nog die suggestie had gedaan aan de Ajax-verdediging? Je weet toch, Ajax, toen Ajax 100 jaar bestond, moesten ze tegen Bayern München hebben. met 8-1 of zo verloren. Ja, je van Cruijffel was Oh, ik dacht dat het bij 100 jaar bestaan Volgens mij was het bij, bij Kruivel. Zoeken we even op. 8 0, dat weet 0 inderdaad. Dat, dat, dat, dat, dat, ja. dat kan ik me nog steeds ja. van gisteren herinneren, die ja. vernedering. Ja, dat klopt. Ja. En die, die Japanners hadden... zijn eigenlijk ook vernederd nu weer. Dus ze voelen zich ellendig. Ja, je ja, zo zie je, zo zie je, je doet het nooit goed. Je doet het goed. goed. Uh, dank voor jullie bijdrage aan het Media Forum. Zometeen de Nationale Nieuwskist doen we met mans Everhardus, Hardus. Maar nu eerst uit Amsterdam. Hier is LMO Racetrack. day these are code words we playing up to still the moon rides high and i will break the chain think only happy things our heart will be the same we'll beat again breaking your heart was never an option someday De mannen van de Race Racetrack was een tijdje stil rond ze, maar er is een nieuw album van ze uit en daarvan Unicorn Loves Deer. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen doen we met Mans Everhardes die is 49 jaar en komt uit Abbekerk. Welkom. Dankjewel. Waar ligt dat ook alweer, Abbekerk? Vlakbij Horen. In Noord-Holland. Ja. Ja. En het is vooral bekend, want daar hadden we net al even over tijdens die plaat. Vroeger zat je dan naar de TT en zo te kijken. Wil Hartog de grasdroger uit Abberkerk, Ja, met dan gezegd. Ja, dat klopt. De Witte Reus. De, de Witte Reus inderdaad. Ja. Ja. Grappig. Ziet u hem wel eens voorbij uh, racen? Nee, ik heb hem nog nooit gezien. Nee. Nee. Ze zo schijnt <laughs> ook te racen. Kijk aan, ja. En, en wat doet u zelf voor de kost? Ik ben uh, op, opleidingsmanager bij het uh, Horizon College, dat is een ROC. En wij zitten in uh, Alkmaar, Herugwaad, Horen en Pummerend... En, ja. Ja, we verzorgen ongeveer uh, les aan 12.000 leerlingen. Ja. En uh, dat gaat allemaal goed? Dat gaat wel redelijk goed, ja. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan kijken wat het uh, wordt met die quiz. Um, de te klop-score is 90, dus daar moeten we in ieder geval overheen. Ja. Eerst de nieuwsfactor: de nationale nieuwsquiz. Nederland helpt Japan door te zingen en te voetballen voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami. Ze hebben onze hulp nodig, onze steun nodig. Er zijn nog steeds duizenden mensen die vermist zijn, duizenden mensen die. Uh, Familie missen, uh, ouders die kinderen missen, uh, kinderen die ouders missen. Such a big people have gathered and such a big events can be organized from Japan. This is a very good thing. We are the world. We are the Nederland helpt Japan de actie trok 35.000 mensen naar de arena in Amsterdam. Bezoekers vonden het vooral gezellig met de toppers. Vraag 1. Uiteindelijk ging het erom om aandacht te vragen... voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami daar in Japan. En natuurlijk om geld op te halen. Dat lukt ook. Er kwam ruim 6 miljoen binnen. Bij welke organisatie? Weet ik niet. Pas. Wa waar ging dat geld naartoe? Weet u niet? Ja, dat gaat naar Japan. Ja, oké. Okay. Nee. Goed, nee, dat was het Rode Kruis. Oh, ja. Ja, via het Rode Kruis, dus naar Japan. Vraag 2. Het ging er ook om, uh, om solidariteit met de mensen in Japan te tonen. Naast alle vrolijke optredens werd er daarom ook gevoetbald... door Ajax en een Japanse club. Um, Ajax won uiteindelijk met 4-0. En tegen welk team speelden ze dan? Dat is vraag 2. Ja, een samengesteld Japans team. Overgevlogen uit Japan, maar de naam weet ik niet. Nee, het was Shimizu. Shimizu, ja. ja. Uit de J-League. oud Shinji Ono speelt daar onder meer. Vraag 3, Deze actie was veel minder massaal... dan andere landelijke acties die de laatste jaren zijn gehouden. Voor bijvoorbeeld de tsunami in 2004 en de aardbeving in Haiti. Dat was 2010. Die actie werd door de samenwerkende hulporganisaties gehouden... en leverde onder andere een tijdelijk radiostation op... waarvan de naam verwees naar die actie. Hoe werd dat radiostation genoemd? Dus een radiostation in Nederland dat toen geld ging ophalen... voor, voor die grote uh, doelen, goede doelen. Hoe heette dat radiostation? Weet ik ook niet. Het was het radiostation dat genoemd was ook naar het Giro-nummer 555. Dus Radio 555. Ja. En dat leidde onder meer tot een hereniging van het duo Stenders en Van Inkel in 2010. We gaan naar vraag 4. Een fragment. Wie is hier aan het woord? Studenten krijgen hiermee een jaar extra om te anticiperen op de maatregelen. En het lijkt mij heel verstandig dat studenten gebruik maken van dat jaar extra... om te zorgen dat ze binnen de redelijke termijn zijn afgestudeerd op 1 september 2012. Uh, ja, de staatssecretaris van Onderwijs. maar Dat zou je toch moeten weten? Ja, ik, uh, ik weet het even niet. Halbe Zijlstra heet die. Ja, Zijlstra. Oppositiepartijen zijn blij dat de Zijlstra de boete van 3000 euro voor studenten... die langer dan een jaar extra over hun studie doen, met een jaar heeft uitgesteld. Vraag 5. Intussen voert een bepaalde universiteit de druk voor studenten juist extra op. Daar wordt begonnen met een proef waarbij studenten sociale wetenschappen... in het eerste jaar alle 60 studiepunten moeten halen. Als dat niet lukt, dan moeten ze meteen stoppen met de studie. De Tweede Kamer is verdeeld over dat plan. Welke universiteit wil dat gaan doen? Dat is vraag 5. Uh, gokje universiteit van Amsterdam? Nee, het is de Erasmus Universiteit. In Rotterdam dus. De universiteit wil hiermee bereiken dat studenten sneller afstuderen en minder vaak afhaken. Een woordvoerder van de universiteit zegt... op dit moment haalt maar 47% van de studenten na vier jaar zijn diploma. En dat is veel te laag. Dus dat willen ze omhoog krikken, dat percentage. Laatste vraag. We staan nog op nul. Ja. Uh, dus er moet wat gebeuren nu even. Maximaal vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus het gaat om één term uit het nieuws. En de vraag is simpel. Wat bedoelen we hier als u het antwoord weet onmiddellijk stoproepen? Dit zijn de aanwijzingen. 4. Mijn clublied viel in 2009 niet goed bij moslims. 3. Mijn stadiondak stortte met kerst in door de sneeuw. 2. Klaas-Jan Huntelaar draagt nu mijn blauw ontwijs. Schalke. Ik... Ja, <laughs> dat was hem. Ik dacht, we gaan het niet bij leven, <laughs> dat leven dat we op één punt uitkomen. Of misschien zelfs wel nul. Uh, het is inderdaad Schalke 04. Uh, even over die eerste aanwijzing. In, het, uh, in dat clublied staat: Mohammed war een profeet, der van voetbalspelen niets Daar waren de moslims in Duitsland nogal boos over. En Klaas-Jan Huntelaar is eigenlijk de spits van uh, Blauw und wijs. Maar hij is geblesseerd, dus hij deed uh, niet mee. En gisteren bereikte uh, Schalke dus de halve finale van de Champions League. En dat is op zich een goede prestatie voor de ploeg die het in de Bundesliga niet zo heel goed doet. Uh, we komen op een factor van twee, dus daar spelen we zometeen deel twee van de quiz mee.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 Vandaag de stelling: Het kabinet is te afhankelijk van de SGP. Goed nieuws dus voor het onderwijs. hoorde er net al iets over de bezuiniging op het passend onderwijs... en ook de boete voor langstudeerders worden een jaar uitgesteld. Die beslissing is genomen onder meer op aandringen van de SGP. De kleine christelijke partij vindt dat anders de betrouwbaarheid van de overheid in het gedrang komt. En tegelijkertijd besloot minister Donner geen werk te maken van de positie van vrouwen binnen de SGP. En premier Rutte noemde de SGP onlangs zelfs nog een leuke partij met leuke mensen. Hoeveel concessies eh, is het kabinet eh, Rutte bereid te doen... om de strategische zetels van de SGP binnen te halen? Dus onze stelling, het kabinet is te afhankelijk van de SGP. Bent u daarmee eens of oneens, sms staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen naar nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.standpunt.nl En twitteren, dat kan, maar dan moet u de hashtag standpunt gebruiken. Zijn we terug bij Mans Everharders uit Abbekerk. Dat viel niet mee, hè? Nee, viel niet mee. Nee. Factor is twee. Nou ja, dat wordt heel lastig om in de buurt van die negentig te komen. Want dan moet u 45 vragen goed hebben. En Volgens mij heb ik er niet eens zo veel. Maar we gaan toch kijken of u zichzelf een beetje kan revancheren op deel 1 van de quiz. Uh, 90 seconden de tijd. Veel vragen, gewoon antwoorden of pas roepen. En dan stel ik snel de volgende vraag. Komt ie. De Nationale Nieuwsquiz. De prijs waarvan is gestegen naar een recordbedrag van 1,75 euro. Benzine. Dat is goed. Welke awards worden vanavond in Amsterdam uitgedeeld? TMF? Nee, de 3FM Awards. Een regionaal raadslid uit Duitsland is betrapt op het stelen van wat op het gemeentehuis. Pas. Wc-papier. Van welk tv-programma gaan de leden meedoen met de Nationale Rolstoelbasketbaldag? Max? Nee, OO Gerso. Wie blijft tot en met 2013 de coach van Jong Oranje? Pas. Voetbal gaat het dan korpot. Waaraan bracht Koningin Beatrix zijn bezoek in het Berlijnse staddeel Neukolln? Eh. Uh... Pas. Kindercircus. De site van welk Nederlands museum is genomineerd voor twee Webby Awards? Pas. Het Anne Frankhuis. Wie heeft 4 biljoen aan bezuinigingen aangekondigd voor zijn land? Obama. Dat is goed. Welke partij heeft harde toezeggingen van het kabinet over Kunduz... en overweegt anders voor een kleinere missie te pleiten? GroenLinks. Nee, dat is de ChristenUnie. Wat heeft de man die bekend staat als de Oranje-Indiaan... gekregen van zijn plaatselijke voetbalclub... Pas. Een stadionverbod. Welk bedrijf hoeft het OM niet te vervolgen... voor het dumpen van illegaal afval in Ivoorkust? Oh, het bedrijf van, de, van die boot, Koala. Ja, dat klopt maar allemaal. Ik weet dus niet meer hoe die naam heet. Trafigura. Hoe heet de minister die heeft aangegeven de beurs in Amsterdam te willen behouden? Jager. Dat is goed. In welk land komen begin mei de landen die betrokken zijn... bij de strijd in Libië weer bij elkaar? Pas. Libi, eh, sorry, Italië. Unilever moet een boete van 104 miljoen euro betalen... vanwege het maken van prijsafspraken over welk product? Wasmiddelen. Ja, die tellen we er nog wel even bij. 4 um, keer 2, dat is 8. Dat is niet veel. Dat is niet best. Nee. Uh, we vergeten dit snel. Ja. Uh, Dank voor het meedoen in ieder geval. U krijgt twee kaarten voor beeld en geluid. Uh, we doen de lunchradio erbij en ook nog een mok van dit programma dus. Dank wel. Dan kunt u de koffie aan drinken op school. Uh, Dank voor het meedoen. En een goede reis terug naar Albekerk. en doe de groet aan Wilhart als u hem tegenkomt. Ja, zal ik doen. Zometeen om kwart over een melden we ons weer. Dan gaat het over het Europees uh, Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uh, daar wordt wat over gemopperd uh, in bepaalde kringen. Uh, is dat terecht? Daar gaan we zometeen over praten. Nu eerst het NOS Journaal.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 Bankje pesten door de overheid. Je hoort zelfs mensen zeggen voor radio en tv. Laat de banken alles maar betalen, laat die alles maar oplossen. Die zijn overal verantwoordelijk voor. Zij hebben ons in de ellende gebracht en zij moeten ons er maar uithalen. Dat is heel kort door de bocht, om niet te zeggen veel te kort. De hele wereld hangt aan elkaar van bonussen. Tot en met de Albert Heijn toe met de bonuskaart, zou ik maar zeggen. Economen, beleggers en topmensen uit het bedrijfsleven over geld, geld en nog eens geld. Vanmiddag tussen half vier en half vijf in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goeiedag, hier is Kees met de minder fileberichten. Kijk, de wegen moeten er natuurlijk piekfijn bij liggen, zodat u lekker door kan rijden. En daarom zijn de jongens en ik hier druk bezig met groot onderhoud hier op de... Joop, Joop, kap even met dat ding. Groot onderhoud dus, op de A1 tussen Eemnes en Muidenberg. Dus als u dit weekend die kant op moet, houd er even rekening mee. Want de A1 is die kant op het hele weekend afgesloten. Kijk anders even op vanaanabeten.nl. Ik ga wel lekker verder. Oké okay, Joop, kom er weer. Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Bachs meesterwerk, de Matthäus Passion, nieuw op CD. In een baanbrekende uitvoering door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Innig, betrokken en transparant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 Dit is Radio 1.